10 uur. De Radio 1 Sportshow. Willemijn Veenhoven en Thijs van der Brink. Goedemorgen en welkom. Tot 11 uur vanavond weer een mooie mix van nieuws, sport en muziek. Wie moet zich de slechte bestrijding van de q koorts vooral aantrekken? De Nationale Ombudsman komt vandaag met een rapport. En wat te doen met afgewezen Iraakse asielzoekers? Voor, voor ministers vandaag, maar ook voor ons. Nu is het nieuws met Dorot Megens. We beginnen met nieuws over die asielzoekers. Minister Leers praat vanochtend met zijn Iraakse collega Duski... over de terugkeer van Iraakse asielzoekers. Leers wil afgewezen asielzoekers kunnen terugsturen... maar Irak neemt alleen asielzoekers op als ze vrijwillig terugkeren. Begin mei protesteerde een groep afgewezen Iraakse asielzoekers... in een tentenkamp in Ter Apel... dat ze geen recht meer hebben op opvang... maar ook niet het land kunnen worden uitgezet. Leers vanochtend bij de ontvangst. We heten u echt van harte welkom uh, hier bij ons. En als u mij toestaat wil ik op de allereerste plaats uh, ook de heer ambassadeur van harte danken... voor alle moeite die hij heeft gedaan om dit bezoek voor elkaar te krijgen. Lees hoopt dat Irak wil meewerken aan het opnemen van mensen die niet vrijwillig terugkeren. Het gesprek met zijn Iraakse collega ging bijna niet door omdat de Iraakse minister geen geldig visum had. CDA-leider Van Huisma Buma heeft uitgehaald naar de VVD. Premier Rutte moet volgens het CDA het hele verhaal vertellen... over ontwikkelingssamenwerking en over Europa. De VVD wil fors bezuinigen op de hulp aan het buitenland... maar volgens de CDA-leider moeten ook de voordelen voor Nederland worden vermeld. En over Europa zei Buma... Wees eerlijk, Europa, dat zijn onze banen. Op een partijbijeenkomst in Amsterdam... omschreef Buma de VVD als een namaak-PVV... die slecht is voor werkgelegenheid, gezinnen en samenleving. Een zwerver heeft uit woede 32 ruiten van het politiebureau in Alkmaar ingegooid. De 27-jarige dakloze was ochtends opgepakt... omdat hij weigerde zijn slaapplek in een portiek te verlaten. De man werd gisteravond boos... omdat de politie hem na een dag in de cel weer op straat zette. Na korte tijd kwam hij terug en begon hij met stenen... de ruiten van het politiebureau in te gooien. Volgens de politie waren er in dat deel van het gebouw geen agenten meer. Daarom duurde het een tijdje voordat de politie het glasgerinkel hoorde. De man is meteen weer opgepakt en zit nog steeds in de cel in Alkmaar. In het zuidoosten van Turkije zijn acht Turkse militairen omgekomen... bij gevechten met Koerdische opstandelingen van de PKK. Ook tien PKK-strijders kwamen om. Volgens de autoriteiten was het een van de gewelddadigste incidenten... van de afgelopen maanden. Er zijn zestien militairen gewond geraakt. Gevechten braken uit bij een legerpost... vlakbij de Iraakse en Iraanse grens. Koerdische strijders zouden vanuit Irak de grens zijn overgegaan... om aanvallen te doen... Daarna zouden ze weer terug zijn gegaan naar Irak. Waarschijnlijk zijn er duizenden PKK-strijders in het onherbergzame grensgebied. PKK strijdt al tientallen jaren voor meer autonomie voor de Koerden. Tienduizenden mensen zijn bij het geweld omgekomen. Het weer eerst veel zon, maar vanmiddag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe... en kan in Limburg soms wat regen vallen. Er staat weinig wind, temperatuur stijgt naar 18 graden aan zee... en 22 graden in het binnenland. Morgen overwegend droog en ook dan wordt het maximaal 22 graden. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog twee files, eentje op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor de Van Brien Noordbrug 2 kilometer. En op de A28 Zwolle richting Utrecht voor Amersfoort 3 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Ja, ja, die bal wordt niet goed weggewerkt. Nu het schot. Goal! Sudden Death, de wedstrijd is afgelopen. Bij voetbal is Sudden Death afgeschaft.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. De regering wil 1300 afgewezen Iraakse asielzoekers terugsturen naar Irak. Daarover komt vandaag de Iraakse minister van Migratie op bezoek in Nederland. U hoort het net in het nieuws. Wij praten zo met Jasper Kuipers van Vluchtelingenwerk Nederland. Wat wil hij dat er met de Irakezen gebeurt? En is bij de bestrijding van de q de volksgezondheid wel voorop gezet? De nationale ombudsman die komt vandaag met een rapport erover. Is het zover, dan hoort u dat uiteraard hier. Maar eerst praten we zometeen met GGD-directeur Laurent De Vries. Meneer De Vries, um, uw GGD kreeg destijds een beetje de Zwarte Piet uh, toegespeeld. Daarover zometeen meer. Maar uh, eerst even, hoe is het nu eigenlijk met q -courts? Uh, er is gelukkig geen epidemie uh, meer. Uh, we zijn weer terug naar de situatie van twee, voor 2007. Dus er komt wel q korts uh, voor, uh, tientallen per jaar. Maar uh, het is uh, onder controle gelukkig. Goed, zo direct meer. Nu eerst naar het oosten van Turkije. Hier zijn Willemijn Veenhoven en Thijs van der Brink. Tenminste acht Turkse militairen zijn omgekomen bij een hinderlaag... in het oosten van Turkije, vlakbij de grens met Irak. Vijftien soldaten raakten er gewond. Correspondent Bram Vermeulen. Bram, is er al bekend wat er is gebeurd? Ja, er zijn uh, vannacht uh, een aantal PKK-strijders... een grote groep van PKK-strijders vanuit het noorden van Irak... de grens overgestoken. Dat is rond een uur of vijf vanochtend gebeurd. En die hebben een militaire post aangevallen bij Yuksekova. Dat ligt zeg maar in in ja, de, de meest onrustige driehoek van het Zuidoosten van Turkije zou je kunnen zeggen aan de grens tussen Irak, Iran en Turkije. En daar zijn eh, inderdaad acht soldaten bij om het leven gekomen, vijftien gewond geraakt, maar ook eh, tien PKK-strijders gedood. En eh, de Turkse leger heeft vervolgens met eh, groot materieel gereageerd en die zijn die PKK-strijders gaan achtervolgen, eh, tot in Irak met helikopters en, eh, en zelfs grondroepen, begrijp ik. Dit is wel een van, van de ergste aanslagen, uh, nou, het is niet de ergste. We doen het is in het afgelopen jaar uh, voortdurend onrustig. Dit soort berichten komen hier bijna wekelijks binnen. Uh, meestal is het aantal doden inderdaad niet zo groot. Het is een, een grote aanslag van weken daarbij. Maar sinds afgelopen zomer uh, gaat het al uh, zo in het zuidoosten van Turkije. Er lijkt maar geen eind aan te komen. En ik denk dat we de komende weken nog wel meer kunnen hmm. verwachten. Is er dan helemaal geen vooruitgang in die strijd uh, tegen de Koerden? Is er in de strijd tussen het leger en de PKK lijkt nooit vooruitgang te komen. Maar politiek wordt er wel degelijk vooruitgang geboekt. Bijvoorbeeld premier Erdogan, die afgelopen week aankondigde ineens. Dat Koerdisch, de Koerdische taal, als keuzevak of staatsscholen gegeven kan worden. Dat is een, een eis, uh, een vraag van Koerden al jaren en die werd nooit ingewilligd. Is nu ineens wel gebeurd. Inmiddels heb je natuurlijk ook Koerdische uh, zenders, staatszenders, uh, waar de Koerdische taal wordt op uitgezonden en kun je. Koerdisch onderwijsvrienden op een aantal universiteiten. Dus er wordt wel degelijk vooruitgang geboekt. Maar elke keer als zo'n stap gedaan wordt, is heel typisch, wordt er meteen ook weer een aanslag gepleegd. Wat laat zien dat er mensen in dit land zijn, bijvoorbeeld de PKK, die geen belang hebben bij een goede oplossing. Ja. Um, even, even nog iets anders. In, in dezelfde regio is gisteren weer een brand geweest uh, in een gevangenis. Oh. Dit weekend kwamen ja. er ook al dertien mensen om bij een brand in diezelfde gevangenis. Is daar ja. inmiddels duidelijk wat er is gebeurd? Ja, dit is in uh, Shan Yurfa gebeurd, uh, inderdaad ook in het zuidoosten van, uh, van Turkije. Afgelopen weekend zijn er 13 gevangenen om het leven gekomen toen uh, ze brand hadden gesticht in één cel. Een cel, moet je je voorstellen, waar 18 mensen bij elkaar liggen, terwijl die cel maar is gebouwd voor 6 mensen. Het was daar gloeiend heet, 40 graden, dus ik begrijp dat er ruzie is uitgebroken tussen de gevangenen over... Wie er bij de ventilator mocht liggen. En het protest is uiteindelijk uitgelopen in een muitenij. Een, een, een, een dus mensen zijn in opstand gekomen tegen de autoriteiten. Ze zijn vervolgens de matrassen en de, de lakens in brand gaan zetten. Met de, die 13 doden tot gevolg. Gisteren is die brand opnieuw opgelaaid. Terwijl de families woedend aan de poorten stonden. En de, en de politie met traangas en uh, pepperspray die mensen uiteen heeft gedreven. Maar opnieuw is hier de discussie nu gekomen. Wat is er mis met het Turkse gevangenissysteem? met de manier waarop we bijvoorbeeld heel veel Koerdische activisten hier in dit land opsluiten. En waren er nu ook weer doden gevallen? Nee, bij die brand was de brand weer gelukkig snel aanwezig en er zijn geen nieuwe gewonden gevallen. Goed, voor zover. Correspondent Bram je dankjewel. in Sports met Thijs van den Brink en Willemijn Veenhof I'm walking down the street, I'm feeling all- Simon late in the evening. Later vanmorgen presenteert de Nationale Ombudsman Alex Brenningmeijer de resultaten van zijn onderzoek naar het uitbreken van de Q-koorts. Een paar jaar geleden woedde de Q-koorts op geiten en schapenboerderijen. Dat leidde tot grote paniek omdat de ziekte van dier op mens kan overgaan. Bedrijven werden geruimd en veel mensen werden ziek of stierven zelfs in de jaren daarna. We gaan straks praten met de Nationale Ombudsman. Maar eerst hier aan tafel uh, Laurent de Vries, algemeen directeur van GGD Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat wordt waarschijnlijk een um, serieus gesprek. Daarom eerst even: u heeft een sjaaltje om van de Nelzelfstal. Ja, ik was. Afgelopen zondag in de Garkov. Uh, want... U weet dat we daar verloren hebben, hè? Ja, maar in barren leer je echte supporters uh, kennen. En u bent een echte supporter. Al jaren. Maar u bent gisteren thuisgekomen en u heeft hem vandaag nog om. Ja, wat ik zeg, juist in, in slechte tijden moet je, je Nederlands hoofdstal steunen. Het is zo makkelijk als ze ze winnen om dan dat te dansen langs de grachten. Maar juist in deze tijd, als ze het verloren hebben, verdienen ze alles steun. We gaan dit nog dagen omheen. Ja, precies, totdat ze weer ah. spelen en winnen. Nou, ik ging naar sport zomer, dus ik denk dan is het wel toepasselijk nog. Ja, zeker. Nou, we vinden het ook mooi. De Q-Koort. Um, de, destijds werd er vrij laat gereageerd op de q -courts. en Volgens de ministeries van Landbouw en Gezondheidszorg kwam dat doordat de GGD te laat aan de bel had getrokken. Uh, u heeft al wel eerder gezegd dat dat niet uh, terecht was volgens u, dat verwijt. Hoe zat het? wel. Wat is er misgegaan toen? Nou, eh, al in 2007 kregen de GGD en de signalen van de huisartsen eh, dat er veel mensen eh, in de Brabantse dorpen last hadden van longontsteking. En al snel eh, kwam daarachter dat dat te maken heeft met q koorts uh, Op dat moment hebben we dat doorgegeven aan de RIVM en aan uh, de ministeries. Dat, dat is wat u moet doen op zo'n moment? Ja, precies. En uh, ja, dan komt er een uh, BAO bij elkaar. Een bestuurlijk afstemmingsoverleg. Het officiële Oei. adviesorgaan van uh, de minister. Dat klinkt heel eng. Ja, uh, maar dat is zeg maar een hele goede uh, opstralingsmethode. Uh, ja, en toen heeft het uh, twee jaar uh, geduurd voordat uh, er echte maatregelen werden getroffen. En wie had dat moeten doen op dat moment? Uh, nou, op het moment dat het duidelijk werd dat er iets aan de hand uh, was... Uh, hebben we met name de GGD'en voorgesteld om maatregelen te treffen. Het probleem is echter dat je niet precies wist welke maatregelen effect hadden. Hmm. En dan was het met name landbouw uh, die zei van... ja, we nemen pas maatregelen als we weten dat het effect heeft. Het van maar we praten uh, En dan, zoals met de EHEC uh, verleden jaar... Ja, dan weet je het niet, maar dan pro probeer je wat. Ja. En dat was altijd de, de strijd van... moet je maatregelen nemen en kijken wat het effect is... of mag je pas een maatregel nemen dat je weet dat het effect is. En dat, laat, dat laatste is voor gekozen? Dat laatste is voor gekozen. Met als gevolg dat er uh, uh, hoeveel mensen ziek geworden zijn... en hoeveel mensen zijn overleden? Nou klein, kleine 4000 mensen zijn ziek geworden... en 25 dodelijke slachtoffers. Dat is enorm. Ja, nee, dat is vreselijk... Ik ben ook wel heel blij dat de Nationaal Ombudsman... juist uit het perspectief van de patiënt onderzoek heeft uh, gedaan. Mm. Er zijn nog heel veel mensen ziek ook, toch? Ja, ja vrij, ongeveer 5% ziek. is chronisch uh, ziek. En... Um, en dat is toch heel erg uh, vervelend en uh, lastig, arbeidsongeschikt en dat soort uh, uh, zaken. Dus ik vind het uitstekend dat de nationale Ombudsman juist uit dat perspectief, dat patiëntenperspectief, dat onderzoek heeft uh, gedaan. Niet zozeer naar wat er mis is gegaan, maar meer is er goed gereageerd op de klachten van de patiënten? Ja, en er is natuurlijk in die tijd heel instrumenteel naar het probleem uh, gekeken. Terwijl het gaat om volksgezondheid en daar zit het woordje volk in. Het gaat over mensen. En uh, de GGD uh, bevordert en beschermt de volksgezondheid. We doen dat voor de mensen. Hmm. En nergens anders voor. U zegt er is instrumenteel naar gekeken. Wat bedoelt u daarmee? Nou, uh, de regeltjes. Uh, is het keihard? Uh, gaat het, uh, hein, zoals verleden. Weeknieuwsuur bekend uh, uh, maakte of een test wel gevalideerd was of uh, uh, niet... ...dan kijk je daar heel instrumenteel uh, naar. Bureaucratisch uh, is het wel volgens de regeltjes in plaats van uh, wat kunnen we doen? Ja, en uh, met als gevolg dat er ja, twee jaar lang niet is ingegrepen. En uh, ja, uiteindelijk is er wel ingegrepen met tienduizenden met ruimen van uh, geiten en uh, schapen... Ja. Um, Gelukkig, ook door het uh, advies van uh, het rapport uh, Commissie uh, van Dijk, uh, zijn er daarna uh, de afgelopen twee jaar wel ontzettend veel maatregelen genomen. En wij, met name van de GGD, hebben gepleit voor goede data-uitwisseling. Data van het RVM, de Voedselwarenautoriteit, de GD, de Gedeskundige uh, Dienst voor Dieren. Om de data die er zijn om ja. goed met elkaar uit te wisselen. Want dat gebeurde niet in het BAO. Nou, dat was altijd mijn uh, punt. Dat ik daarop aandrong. Uh, om die, die gegevens die er waren. Om dat uit te wisselen. En in die tijd kregen we maar de eerste twee schrijvers van de postcode. En niet de zes schrijvers. Nou ja, daar kan je dan heel weinig uh, oh ja. uh, mee. Kan je, kan Gelukkig je... is dat nu, dus uh, verbeterd. Dus als het weer zoiets zou gebeuren. Dan gelden de andere betere procedures ja, inmiddels. Ja, ja, dat en... is aan, te danken aan de commissie van Dijk. Dat heeft eerder onderzoek ja. gedaan. Nu dus de ombudsman. Wat verwacht u daar dan nog van? Um... Wat, wat hoopt u dat er nu uh, uh, wordt, wordt gedaan? Nou, in ieder geval dat ze een uitspraak doen over de opmerking van Verburg en Klink... dat de GGD te laat heeft gereageerd. Dat is echt de omgekeerde wereld. Jos van der Zanden, arts infectieziekte bij de GGD Brabant... heeft met name een kruistocht gevoerd om hier aandacht voor uh, te vragen. En dat verbaast me ontzettende uitspraken van beide oud-ministers. Die hebben ze uh, gedaan tijdens een hoorzitting bij de ombudsman, ja, hè? Ja, ja, ja, verleden maand uh, in het uh, provinciehuis. Uh, uh, kijk, Jos van der Sander verdient een lintje voor zijn uh, werk. En gelukkig heeft de koningin dat ook gedaan. Uh, afgelopen koningin de dag heeft er een lintje voor uh, gekregen. Speciaal voor zijn, hiervoor? Die... Voor al zijn uh, werk uh, ja, ja, rond Ja, dat wordt er natuurlijk niet bijgezegd... omdat je toen zo dapper tegen Klink en bent ingegaan. Nou, het was wel dat het precies drie dagen was na de uitspraak van Klink en Verburg. Dus er is nog gerechtigheid in deze maar wat, wat hebben Klink en Verburg dan gezegd? Wat, wat u verkeerd heeft gedaan? Of de GGD? Dat de GGD te laat aan de bel heeft getrokken. En dat is echt de omgekeerde wereld. En ik hoop en verwacht dat de nationale Ombudsman... van die uitspraak echt afstand gaat doen. Want de feiten uh, die zijn echt anders. u zegt, uh, ik heb echt wel gewaarschuwd... maar zij hebben niet geluisterd. Het zijn met name Landbouw, de GGD en in Brabant en Limburg... die als eerste aan de bel heeft getrokken. En uh, het is echt... De omgekeerde uh, wereld om uh, de schuld bij de GGD ja. uh, te leggen. Bent u ook gehoord door uh, de ombudsman? Nee. Sorry? Nee. Ja, ik hoorde u eigenlijk wel, maar ik was meer verbaasd. Waarom niet? Weet ik niet. Echt niet? Nee. Geen idee? Geen idee. Vindt u het raar? Ja. Waarom vindt u het raar? Omdat ik al vanaf 2007 lid ben van het uh, BAO, het bestuurlijk afstammingsoverleg. De enige persoon die altijd in heeft uh, gezeten, dat tussendoor heeft andere wisselingen plaatsgevonden. Uh, uh, dus ik ben zowel niet gehoord door de commissie van Dijk... als door uh, de nationale Ombudsman. Merkwaardig. Raar. Ja, dus heeft u de ombudsman zelf gebeld? Nee. Waarom niet? Uh, ombudsman mag je altijd bellen, hè? daar is de ombudsman voor. Ja. Uh, het voordeel is dat ik me nu vrij voel om te zeggen... wat ik uh, wil zeggen. Ja. Zit u ook uh, geprankt hier dan? Van, ik, ik wil het ook heel graag vertellen. Nee, want um, er zit wel geheimhoudingsplicht wat betreft de vergadering van het uh, BAO... dus daar ga ik niks over vertellen. Nou, u heeft al verteld dat daar uh, te weinig data waren. Ja, maar dat is al uh, bekend geworden. <laughs> uh, is daar nog veel meer over te vertellen dan? Uh, altijd. <laughs> ja, ja, nou ja, De suggestie die er natuurlijk steeds een beetje onder zit... is dat uh, het voor de landbouw niet zo goed uitkwam om in te grijpen. Want dat zou ten koste gaan van werkgelegenheid en van landbouwers... en van meer van dat soort dingen. Uh, durft u dat uh, ook uit te spreken? Dat durf ik uit te spreken, omdat de commissie van Dijk dat ook heeft uh, gezegd: dat privacy en of bedrijfsbelangen altijd ondergeschikt moeten zijn aan de volksgezondheid. En ik ben blij dat die uitspraak is uh, gedaan. En we zien nu ook bij uh, verleden jaar bij de Smalleberg uh, virusuitbraak dat het nu veel beter uh, gaat. Dat die data wordt uitgewisseld, dat de volksgezondheid echt op nummer één uh, staat. We hebben een soort one-half-gedachte geïntroduceerd, waar de veterinaire wereld en de humane wereld beter met elkaar samenwerken onder de gedachte: ergens maar één gezondheid, de mm. one-half-gedachte. Dus de laatste twee jaar is er heel veel voortgang geboekt daar ben ik heel erg blij mee. Ja, dus in die zin is het probleem opgelost. Dat klinkt raar, maar als het weer gebeurt, is het echt beter georganiseerd, beter geregeld. Hoeft niet bang te zijn dat zoiets weer gebeurt. Er zal altijd iets uh, gebeuren, dat is een ding wat uh, zeker is. Uh, maar bij Smallenburg uh, is er aangetoond dat we nu beter zijn voorbereid. Oh ja. Rick Kruipers, heeft u iets van meegemaakt uh, toen, van de, de hele Q-koorts? Ja, zeker. En ik weet ook nog wel dat uh, bij uh, andere uitbraken van uh, dierenziektes... dat asielzoekers in Nederland nooit mogen werken, maar toen mocht het even wel. Het omdat waar? er geen Nederlander te vinden was die die dieren wilden ruimen. En uh, ja, ja? de asielzoeker kon dus er zo'n centje bij verdienen. Ja. En er zijn er ook veel geweest die dat hebben gedaan? Ja, dat is natuurlijk voor hun een mogelijkheid om even wat, wat, wat geld te verdienen. Ja, en wordt dat dan ook bij vluchtelingenwerk gemeld? Ja, daar ja, is een speciale regeling voor. Dan krijgen ze allemaal één zo'n nummer of zijn nummer heet het tegenwoordig. En uh, kunnen ze even aan de slag, ja. En zijn er ook mensen ziek geworden dan, asielzoekers daardoor? Niet, niet dat dat bij ons bekend is, nee. Oké, okay, dat is dan Nee, dat is wel goed, uh, goed professioneel is raar, rare gang van zaken. Niemand wil, en dan kloppen ze aan bij een AZC. Hooi, hebben jullie nog een paar mensen? Zeker, ja. En dan zeggen die kees of wat voor mensen dan ook, doe maar. Of... Zeker, ja. je moet je voorstellen, die mensen mogen niet werken hè, in Nederland. Dus uh, ja, die zitten er eigenlijk uh, hun procedure af te wachten. Ja. En het is, ja, dat klinkt misschien uh, wat morbide... maar het is toch even, even wat anders, even wat geld verdienen, even, even aan de slag. Ja. Heel apart. Ja. Uh, meneer de Vries nog even terug naar de ombudsman, die komt straks. Wat moet erin staan? Want uh, feitelijk is het allemaal al geregeld voor de volgende keer, zegt u. Dus wat moet hij dan nu nog uh, opschrijven? Nou, wat ik al zei, ik vind het heel belangrijk dat het patiëntenperspectief naar is gekeken. De vraag is natuurlijk ook van belang. Van stel dat er eerder was ingegrepen, hè, waren er dan minder patiënten uh, geweest. Wacht u dat hij die vraag kan beantwoorden? Uh, dat is een hele moeilijke vraag, maar ik weet dat de patiënten uh, graag die vraag beantwoord okay. willen worden. Hè. En minder doden dus ook. Echt. Uh, ja, um, die vragen leven bij de, de patiënten. En uh, ook, dat was ook de opmerkingen die men maakte... in aanleiding van de uitzending verleden week van een uh, Nieuwsuur. Uit bleek dat al begin 2008... Uh, landbouw uh, wist dat er 100 besmette bedrijven uh, was... en pas een half jaar later dat uh, uh, melden. Ja, als we dat al eerder wisten en eerder maatregelen hadden genomen... was er dan uh, uh, aantal q patiënten uh, ja, verminderd. Dat soort vragen worden hopelijk straks beantwoord. Ja. ja Oké, okay. dank voor dit moment. Ja, en horen wij nieuws van de Ombudsman over het rapport... dan uh, melden wij dat natuurlijk hier. En dan hopen we dat u er nog bent, meneer De Vries. Ik zal hier blijven. Mooi. Elke dag gaan we op bezoek in de Utrechtse Sterrenwijk... om een kijkje te nemen in de levens van de bewoners daar. Hoe is het daar inmiddels? Sterrenwijk pakt de draad weer op. U luistert naar de Radio 1 Sportzomer. Ik neem je mee. Welkom in Sterrenwijk. Ik neem je mee. De Oranje soap. Kijk, Als ik een supporter ben van een bepaalde vereniging, zoals ik, van FC Utrecht, ja, uh, we bleven ook altijd overal naartoe, aan onder de je verloren, en uh, ook een stoel onderaan, je ging toch naar het voetballen. Het is nu over, maar ik uh, denk dat ze er over twee jaar weer staan. Over die weg hebben we toch... Uh, twee jaar geleden ons bijna wereldkampioen gemaakt. Dus uh, nou die man, omdat hij slecht presteert, moet hij eruit. Nou, dat vind ik onze. Bertus, diehard FC Utrecht fan en oranje supporter. Ondanks alles blijft hij achter het team staan, ook in moeilijke tijden. Ondertussen gaat het leven in Sterrenwijk natuurlijk gewoon door. Opa Piet maakt een praatje bij het hek dat zondag nog oranje versierd was. Zij was zo klein, toen kwam ze al hier. En waarom denk je? Snoep? Nee, echt niet. Ik kom niet altijd hier. Je bent gemeen. Wie, ik? Ja. Nou, Je hebt altijd al anders gezegd dat opa Piet jou zo lief was. Oh, ja, je bent ook lief. Oh. Iedereen is gewoon open. Iedereen, Hij kan gewoon heel sterrenwijk. Iedereen zwaait gewoon naar hem en praat tegen hem. Hey, en dan zegt hij, hallo, terug. De meeste kinderen uit de sterrenwijk, die kon het niet vergeten. Dan hadden we hier een boom staan. En dan liet ik ze voor de grap. Wijsmaken dat er geld uit kon komen. En iedere keer, ja hoor. Dan kwam er een gulden ervoor schijnen. En toen zeiden hoe kan dat nou? Ja, maar dat had jij. Ja, je had gewoon geld in je zakken. Huh? Je had gewoon geld bij je. Nee, dat is niet waar. Maar jullie krijgen altijd wel snoep van opa. Allemaal. Ja. Zomaar zit hij altijd buiten en dan gaat hij praatjes maken. Ja, gewoon lekker weer en zo. Hoe gaat het? Ik heb gaat... altijd tijd voor ze. Ja, zo hoort dat. Bij elk kind. Elk kind dat zich afzijdig houdt. Dat gebeurde er zo vaak ook met een ijskoper. Ik zeg ik, ja, hoort er ook bij. Zo hoort het te zijn. Hè? Ja. Alleen, ja, ze probeert wel eens brutaal te zijn. En dan grijp ik erbij bij de strot. Nee, nee, dat lieg je, echt. Ik vind het leuk om ze op de kast te krijgen. We hadden ook sponsor lopen op school. Maar dan moesten we ook gewoon uh, voor rennen moesten langs deuren. En dan geld verzamelen voor een goede doel. Ja, want die kinderen komen ook heel <lacht> vaak altijd bij mij. Want ze weten gewoon dat ze niet miskleunen. Maar dan komen die kinderen en nou, dan doe ik het maar het nog schelen. Dan neem ik maar een biertje minder. Ook al mensen die bij de Jumbo staan met zo'n krantje, dat hoeven ik geen krantje Maar ik heb nooit in mijn leven overgeslagen om ze wat te geven. Dat heb ik van mijn vader geleerd, want die was vroeger portier. In nachtenten, mijn vader. Dus die was ook afhankelijk van een voortje. Dus dat blijft erin hangen. Soms dan verzamelen ze voor kanker geld. Ja, dan gooi ik ook toch gewoon geld in. Maar de kanker vind ik dan weer, weer erg. En dan, ja, dan geef ik veel dan. Nou, weet, je, weet je wat het leukste van alles is? Als ze dan nog groter wordt en ze krijgen verkeering. Nou, bij haar zal het wat langer duren dan bij haar, denk ik. Dan is het zo leuk, dan, dan zien ze je amper meer. Maar dat is niet leuk. Dan denk ik, als jullie maar gelukkig zijn. Dat is, zoveel kinderen hieruit zeggen waar ik dat nou grote kerels zijn. Die werken gewoon en toch nog altijd zwaaien. Dat vergeet men niet. Als ze wel een keer aan mij om te trouwen, doe ik toch niet. Hoor je dat, Ruti? Ja, hij wil gewoon met je, nee, ja. ja, weet ik het festival. Ik neem je mee. We zijn hier nog niet. Ja, ik zal er even goed. Proberen. Ja. Anja en Edwin zitten in het buurtcomité. Vanavond is er overleg met de gemeente over Sterrenwijk. Nou ja, echt problemen zijn er niet. Het gaat meer om uh, de huizen. <laughs> uh, als er bijvoorbeeld boven wat kapot is of beneden of ergens, weet ik het waar. Dan proberen wij het allemaal uh, met de gemeente een beetje te regelen. Stratwerk buiten, straat, ik kapot is of hekwerk of... Uh, Overlast van de jeugd. Overlast van de jeugd, ja, precies. Ze doen altijd net omdat het wijk hier zo, zo vervelend is en dat er altijd wel wat gebeurt. Maar er gebeurt maar heel weinig hoor, moet ik ja. heel eerlijk zeggen. Ja. We zijn uh, bestempeld als uh, asociaal wijk met, uh, weet ik het wat allemaal. Maar, maar iedereen wil hier heel graag wonen. Dus, Hij uh, ja. ja. ziet heel veel juppen, juppen en uh, van buitenaf komen mensen die willen heel graag <laughs> wonen hier. Dus, uh, dat, dat gaan we ook voor naar de gemeente. Dat we liever dat, dat de, de kinderen van, uh, van ons hier ook kunnen wonen. Nou, weet yes. je wat het is? Het zijn één gezinswoningen en er komt bijvoorbeeld één student in een huis. En denk ik, er zijn ook mensen met uh, kinderen die gewoon een eensgezinswoning kunnen gebruiken, toch? En de studenten komen alleen en dan na een maand of twee, drie zitten ze met z'n vieren erin. Dat is goedkoop wonen. Dat willen we allemaal graag, mm -hmm. toch? En het hoeft niet per se familie te zijn, hoor. Nee, nee. En als je doelt op de allochtonen, die mogen ook komen wonen, hoor. <lacht> <lacht> Waarom maken ze eensgezinswoningen? Dat is toch hè ja, voor goed, een ja. gezin ja, ja. en niet voor één student. Ik woon bij mijn schoonouders in met mijn vrouw samen, dus uh, ja, is vieren. Ik woon met mijn man en mijn drie kinderen. Ja. Uh, zijn schoonouders zijn een beetje ziek en ja. dochter en schoonzoon helpen mee. Dat is een beetje de reden dat hij nog steeds uh, gewoon lekker thuis woont. Ja. ja. Mijn schoonouders hebben het goed en wij hebben het ook goed, dan. Dus, uh... Nou, ik hoorde wel dat uh, brieven uitgegaan zijn naar de jongeren waar ze een beetje last van hadden. Er waren een paar aantal jongeren die. Uh, te vaak met uh, of de wijkagent of iets dergelijks aan, weet je, aan de stok hebben gehad. En daar willen we het ook alleen even over gaan hebben. In principe horen wij heel weinig en er moet heel veel gebeuren. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Levert het overleg van Anja en Edwin wat op voor het wijk? En waar gaat Riet dineren? Luister morgen weer naar de Oranje soap uit Sterrenwijk Tijdens de sportzomer op Radio 1.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 Minister Leers praat vanochtend met zijn Irakse collega Duski over de terugkeer van Irakse asielzoekers. Leers wil afgewezen asielzoekers kunnen terugsturen. Maar Irak neemt alleen asielzoekers op als ze vrijwillig terugkeren. Leers hoopt dat Irak het beleid aanpast.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 Komend half uur nog. Vandaag praten de ministers van Nederland en Irak, je hebt het net hoort over de 1300 afgewezen asielzoekers die de regering terug wil sturen naar Irak. Wij vragen Jasper Kuipers van Vluchtelingenwerk Nederland wat er moet gebeuren. Wilt u ons volgen of iets melden, dat kan via de website radio1.nl of op Twitter. En dan kunt u het beste de hashtag R1 Sportzomer gebruiken.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 my friends as where you are i'm gonna say she was caught in the clouds that even I 50 ways to say goodbye. De relatie tussen de overheid en de Q-koorts patiënten is ernstig geschaad. Dat is de eerste zin van het persbericht op de site van de ombudsman over het onderwerp waar we net over spraken, het onderzoek naar de q korts Laurent de Vries van uh, GGD Nederland is hier. Uh, de eerste conclusies hebben we middag even kunnen lezen op de website. Die zijn om half elf daarop gezet. Uh, de, de, de, de, de ombudsman zegt uh, de aanpak is niet behoorlijk geweest. De overheid heeft daar burgers onvoldoende en niet tijdelijk voorgelicht. De belangen van de omwonenden en passanten hebben te weinig aandacht gekregen. Klinkt als een kaartrapport. Ja, dat is mijn... Uh, bij eerste lezing uh, ook. Uh, maar ik heb al dus alleen nu eerst de regels van de website uh, gelezen. Dus ik wil straks uh, uh, heel rustig het uh, rapport uh, lezen. Uh, maar zoals ik het nu uh, zie op de website... Uh, pakt de Nationale Ombudsman met name uit naar de beide oud-ministers. Ja, en uh, dat klinkt u als muziek in de oren? Nou, ik heb zojuist ook al uh, gezegd... dat met name bij uh, het, uh, de dataverzameling en dat... Uh, um, vertellen aan de burgers dat daar stekers zijn uh, gevallen. En dat bevestigt uh, nu de nationale ombudsman uh, ook. Hij kan natuurlijk niet de vraag beantwoorden... of dat tot minder patiënten zou hebben uh, geleid. Hoezo natuurlijk niet, want net dacht u nog van wel. Ik heb die vraag uh, gesteld zonder die te beantwoorden... omdat het een hele moeilijke vraag is om te beantwoorden. Maar u hoopt dat hij hem kon beantwoorden, toch? Nou, uh, op het moment dat je dus eerder de gegevens uh, verspreidt... dan had je voorzorgsmaatregelen kunnen uh, nemen. En ja. dat is dus niet uh, gebeurd. Uh, en ik weet niet wat hij schrijft over het wel of niet uh, voeren van een bevolkingsonderzoek. Daar staat het volgende over. Een van de aanbevelingen is dat er een bevolkingsonderzoek moet worden gehouden. Ja, ik weet dat de, de patiëntenvereniging daar ook voor uh, pleit. Uh, ik denk dat het goed is dat de gezondheidsraad daar even een studie naar doet. Naar de voor- en nadelen van zo'n bevolkingsonderzoek. Moet er moet dat... eerst een studie worden gedaan naar na een eventueel onderzoek. Waarom niet meteen gewoon het Omdat onderzoek doen? Je moet de vraag beantwoorden, wat wil je doen... na aanleiding van de uitkomsten van het bevolkingsonderzoek? Uh, het uh, probleem is dat er geen remedie is tegen uh, Q-koorts. Dus die vraag moet je ook ethisch uh, beantwoorden, uh, of je dat wel of niet... Omdat uh, je anders valse hoopwekt, wekt of zo? Bijvoorbeeld. Ja. Uh, dat is dus een van de aanbevelingen. Een andere aanbeveling van de ombudsman is uh, de excuus. De overheid moet excuus aanbieden. Uh, en er moet een uh, tegemoetkoming voor de schrijnende gevallen komen. Zijn dat aanbevelingen die u aanspreken? Uh, ik denk, op basis van dit uh, onderzoek... Uh, dat, dat Klink en verburgen bij zichzelf te raden gaat... Van wat hadden we beter kunnen doen. En volgens mij hadden ze iets beter kunnen uh, doen. En als je dat nalaat dan denk ik dat je dan bij jezelf te raden moet gaan... of excuses op zijn plaats is. Ja, en als Klink dat niet doet, dan moet misschien minister Schippers het doen. De opvolger en politiek verantwoordelijke voor alles wat daar gebeurd is. Zo werkt dat, geloof ik, in het ja, e Nederlandse stelsel. En, um... en dat is ook weer uw baas misschien, of ziet mevrouw nee, Schippers? Nee, nee, nee, Schippers is niet mijn uh, baas. De GGD is van de gemeente. Oké. Okay. Uh, we vallen onder de gemeentelijke uh, verantwoordelijkheid. En ik ben uh, directeur van de vereniging van de dat GGD. Valt u onder mevrouw Spies? De minister van Middellandse Zaken? Ook niet. Ook ook niet. niet. U valt onder ik, niemand. Ik ben heel uh, onafhankelijk. Ik uh, ben in dienst van de GGD'en. Okay. Dit is wel uh, heftig als je nu zit te luisteren als Q-koorts patiënt. Een chronisch ziek misschien. Het is allemaal onvloers gesteld. Aanpak niet behoorlijk. Maar ik denk toch dat je als patiënt denkt, jeetje eentje, had het wel allemaal voorkomen kunnen worden? Nou, dat is de kracht van dit rapport. Dat de Nationale Ombudsman er niet instrumenteel naar heeft gekeken... maar juist uit het oogpunt van het belang van de q patiënten naar deze problematiek heeft uh, gekeken. En ik denk dat dit een meerwaarde is. Uh, is meer toevoegd ook aan de commissie uh, van Dijk. Uh, die heeft gekeken, gekeken is als volgens de regeltjes uh, gegaan. En ik denk dat de patiënten hier heel blij mee uh, zijn. Ja Goed, we gaan verder lezen. Straks komt de ombudsman zelf in de uitzending, later vanmorgen. En als wij verder gelezen hebben en nog meer vragen hebben... dan komen we bij u terug. Ja, verder met de Irakse minister van Migratie, Duski, Die is gisteravond in Nederland aangekomen voor gesprekken met minister Leers. Die uh, vandaag begonnen. Nou, die zijn, die zijn nu bezig. Leers die wil dat Irak uitgeprocedeerde landgenoten opneemt... die door Nederland gedwongen worden uitgezet. Nou, Irak doet dat niet. Die laat alleen Irakezen toe die vrijwillig terugkeren. Bij ons in de studio Jasper, Jasper Kuipers, plaatsvervangend directeur van Vluchtelingenwerk Nederland. Nogmaals, Goedemorgen. Goedemorgen. Um, het was nog even een, een grappig tussen aanhalingstekens akvietje vooraf. Want minister Duski kwam bijna Nederland niet in, hè? Ja, dat klopt. Zondag was er wat, wat visumproblematiek. Uh, het is zo dat Nederland uh, in Irak uh, zich door Zweden laat vertegenwoordigen als het gaat om het uitgeven van visa. En het was blijkbaar toch niet helemaal doorgedrongen tot uh, de Zweedse ambassade... hoe belangrijk dit uh, bezoek uh, kon zijn. Ja, Ik zei, hij kreeg uh, bijna uh, geen visum. Hij kreeg bijna geen visum. Ik zei voor de, voor de grap tegen mijn collega's... misschien zijn ze bang dat hij asiel komt aanvragen in Nederland. Het was even een, een, een, een gezellig gniffelmomentje bij vluchtelingenwerk ja, Nederland. Ja. Um, ze zijn nu aan het praten. En, en Leers die wil die minister uh, uit Irak overhalen van joh, neem die mensen nou wel op. Irak heeft daar geen zin in. Wat kan Leers bedenken, bewegen, zodat het toch gebeurt? Ja, ik, uh, dat is een goede vraag. Ik kan natuurlijk niet uh, in de onderhandelingskamer kijken... Uh, uh, tussen de, de beide ministers. Um, ik neem aan dat het gaat over meer dan alleen uh, migratiepolitiek. Dat er ook uh, handel en misschien ook ontwikkelingssamenwerking... Uh, de, de refusen uh, passeren. Om uh, de Iraakse overheid te, toe te bewegen toch mee te werken... aan gedwongen uitzetting van uh, landgenoten uit Nederland. En dan bedoel je... Um als jullie die 1300 mensen wel opnemen... dan krijg je wat handelsvoordeeltjes, zoiets? Ja, zo gaat dat in het nieuwe buitenlands beleid van deze regering. Maar bijvoorbeeld, dan krijg je een dik vet exportcontract, zoiets? Ja, er zijn altijd pakketten aan maatregelen die worden genomen. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik de kans dat het tot een deal komt... dat ik die op dit moment nog niet heel groot acht... die Iraakse overheid heeft vorige maand nog een brief gestuurd... aan de Nederlandse regering, waarin ze hebben gezegd... dat ze eigenlijk alleen willen inzetten op vrijwillige terugkeer... Van Irakezen naar uh, Irak. Met name omdat het perspectief voor die mensen veel beter is. Ja. Uh, Irak heeft Vrij, moment... Voor vrijwilligers bedoel je? Ja, voor vrijwillige, voor vrijwillige terugkeer. terugkeer ja. Ja. Die mensen die hebben vaker een plan ja, om, om weer uh, gemotiveerd terug te gaan naar, naar hun land. En uh, voor gedwongen terugkeerders is dat, uh, is dat niet het geval. Ja, Irak is op dit moment uh, ja, eigenlijk een, een land in opbouw, maar ook nog zeer onveilig. En je ziet dat uh, ja, de Irakse op, uh, regering worstelt met het vraagstuk: hoe ga je om? met mensen die terugkeren na, naar zo'n oorlog. Hoe zorg je dat ze veilig kunnen leven en wonen en een baan hebben? Inderdaad. Maar uh, minister Leers zegt, nou ja, kennelijk is het wel veilig, toch? Anders zouden ze je niet terug willen sturen. Ja, daarin uh, verschillen minister Leers en vluchtelingenwerk Nederland uh, toch van mening. We hebben ook recent nog gezien in een rapport van de Verenigde Naties... dat uh, in een aantal provincies in Irak uh, het geweldsniveau echt heel hoog is. Uh, we praten op dit moment over zo'n drie tot 400 burgerslachtoffers per maand in Irak. doden. En, ja, doden onder burgers. Ja, het is toch ook niet een land waar uh, u of ik uh, naar op vakantie zouden willen. Klinkt niet heel veilig nee. in mijn oren. Nee, dus ik kan me ook wel iets bij voorstellen dat mensen aarzeling hebben om uh, terug te gaan... Uh... Ja, maar, ja, maar minister Leers zegt drie à 400 doden per maand. Dat is acceptabel. Dat vind dat is, ik wel veilig. Dat is acceptabel. Ja. ja dat, maar dat zal waarschijnlijk per regio verschillen, vermoed ik. Het verschilt uh, per regio. Oké, okay, Irak is ook, uh, het is ook. niet zo simpel uh, in Irak. Het noorden, uh, het Koerdische noorden is bijvoorbeeld een regio waar uh, bijvoorbeeld du buurland Duitsland wel mensen naar terugstuurt. Dat is wel veilig. En dat, ja. ik kan me dat ook wel. Uh, daar kan ik me heel wat bij voorstellen. Maar er zijn zes provincies, uh, met name uh, ten noordoosten van Bagdad, waar je op dit moment uh, ja, de kogels je om de oren vliegen, als het ware. En dat dat zijn ook uh, gebieden waar, waar, waar Leers ook mensen naar terug wil sturen. Absoluut, ja. Um, tegelijkertijd, als je het even van, uh, van de kant van Irak bekijkt... Uh, dan kan je denken, het zijn geloof ik 11 tot 1300 mensen. Dat Wat doen ze nou moeilijk? Het is een enorm land. Neem die Irakezen terug. Wat is het probleem? Nou, dat dus klopt. is altijd en, wel ergens een veilig plekje te vinden. En dat klopt. En ik, ik, ik sprak gisteravond ook nog even... met uh, een met vertegenwoordiger van de Verenigde Naties. En die, die, je ziet op dit moment eigenlijk... dat uh, de uitstroom uit Irak groter is... Dan, uh, dan de mensen die durven terug te keren. En uh, ja... Als je de uitstroom, met, dat is het aantal mensen dat nu nog vlucht. Dat mensen dat nu nog vlucht. Het aantal Irakse asielverzoeken in Europa en ook in Nederland... neemt dit moment nog toe. Uh, ik denk dat we als Nederland iets te snel zijn geweest... met het land veilig verklaren. En ja... Je kunt het niet voorspellen, maar als je, uh, als je die mensen spreekt... Dan, en je zegt, ja, als we worden terug, uh, uh, gedwongen terug te keren naar Irak... dan gaan we alsnog vluchten naar buurlanden als, uh, als Jordanië, Syrië, Turkije. Ja. Het is, het is heel, heel dramatisch. Ik zal het me even voorstellen. Je bent een Irakese vluchteling. Nederland wil je kwijt. Je, je thuisland eigenlijk wil je niet hebben. Wat, wat moet je dan? Ze kunnen het moeilijk je boven Irak droppen met een parachute. Zoek het maar uit. Wat, wat gebeurt er met die mensen? Ja, op dit moment uh, is er ook geen opvang voor die mensen in Nederland. Uh, dat is ook het, uh, de problematiek die aan het licht is gekomen bij het uh, tentenkamp in Ter Apel. Uh, daar zaten maal. ze. Ja. En ook afgelopen win winter in december toen een groep Somaliërs hetzelfde heeft geprobeerd. En nu zijn ze weer zijn daar weggegaan, hè? dat tentenkamp is opgedoekt. Nu ja. zitten ze in, weer in AZC's. Ja, voor deze groep heeft de minister toen uh, tijdelijk opvang geboden in as asielzoekerscentra. Uh, in afwachting van het bezoek van, uh, van de Irakse minister Duski. Maar je ziet eigenlijk dat het probleem uh, groter is... in dat we ja, in Nederland illegaliteit aan het creëren zijn... door deze mensen uh, die niet terug willen, toch op straat uh, te zetten. Want dat gaat er gebeuren. Straks, als de minister is weg, er is geen deal... En dan komen 1300 mensen op straat. Ja, nou, ook andere nationaliteiten en ook andere Irakezen die niet uh, in dat tentenkamp zaten. Die, die moeten op dit moment uh, overleven uh, bij, bij landgenoten op de bank. of uh, nog erger nog in het park of onder de brug. Ja. Dat gebeurt natuurlijk ook al nu. Ja, dat gebeurt dus de praktijk. Wat is precies de reden dat Irak geen uh, gedwongen uh, mensen die gedwongen zijn uitgezet opneemt? Wat zit erachter? Nou, er zijn meerdere landen die, uh, die dat niet doen. Uh, uh, het, het heeft ook vaak te maken inderdaad, met, uh, met de onderhandelingspositie van landen. Te Ten opzichte van Nederland. Maar dat snap ik niet. Waarom zou dat hun onderhandelingspositie verzwakken of verstevigen? Nou ja, je kunt, je kunt er iets, uh, iets onderhandelen op, op basis van. Uh, van Nederland wil iets, namelijk Irakese terugbrengen. Ja, en en je, je, gewoon... zou daar, je zou daar handelsvoorwaarden over kunnen afspreken. Maar je ziet dat de, dat de Irakese overheid op dit moment uh, kampt met 15% werkeloosheid in het land zelf. En echt zegt van ja, we, we moeten de terugkeer van landgenoten een beetje managen. En dat doen we met name door in te zetten op uh, een humane en respectvolle terugkeer van landgenoten. Ja. En dat is niet gedwongen uitzetten. Het ja. is dus niet met de handboeien om. Ja. Nee, maar het zijn Irakezen die horen in Irak. Ja, dan, dan zeg je dat, toch welkom thuis, als je een goede plek voor ze hebt. Dat zeggen wij als Vluchtelingwerk Nederland ook. En <laughs> uh, Wat we zeggen is, dat moet je doen op het moment dat een land echt veilig is. Je moet de groepsbescherming voor mensen uit oorlogsgebieden moet je opheffen... als een land uh, veilig genoeg is. En als, als het land op dit moment ook uh, nog uh, uh, uh, verboden gebied is... bijvoorbeeld voor Tweede Kamerleden, die mogen daar niet naartoe ja. reizen... dan kun je ook niet zeggen, ja, daar, daar gaan we mensen naartoe... Uh, Zou jij er naartoe gaan, Irak? Ik, uh, ik liever niet op dit moment, nee. nee. Um... En zegt dat iets? Bent u dapper? Uh, ik durf wel wat aan. Ja. Okay. Ja, nee, ja. Zou jij het durven, thuis? Nee, maar ik durf nergens heen. Dus dat zegt helemaal niks. Nee. nee. Thijs blijft het liefst thuis de hele zomer. Nou, dat nou ook weer dat niet. Dat nou ook weer niet. Um, even nog tot slot. Vandaag praat, uh, wordt er gepraat met Gert Leers. Uh, van de Week praat nog met uh, minister, minister Rosenthal. Ja. Misschien daar nog een deal in ontwikkelingssamenwerking? Ik, uh, ik ben heel benieuwd wat er, uh, wat er gebeurt. Je ziet eigenlijk in heel Europa dat het niet lukt... om uh, mensen gedwongen te laten terugkeren naar Irak... Dus, wat dat betreft zal ook weer hier de Nederlandse regering koploper zijn... op het gebied van het strenger maken van migratiebeleid en asielbeleid. Ja. Dus ik ben heel benieuwd of dat in dit geval gaat lukken. Dus die mensen, die Irakezen staan aan het eind van de week op Laten staat, we hopen dat ze niet op straat zijn. Laten we hopen dat de Nederlandse regering inziet dat Irak, op, dat Irak delen van Irak onveilig zijn op dit moment... en dat er gewoon nog even tijdelijke bescherming nodig is voor deze groep. We gaan het zien hoe het afloopt. Dank je Graag gedaan. Verslaggevers ter plekke, analyses, commentaren, gasten in de studio en muziek. Yeah, my baby left me, never said a word. Was it something I done, something that you heard, my baby? Yeah. Isaac, my baby left me. Er moet een volledig onderzoek komen naar het militair geweld in de nadagen van Nederlands-Indië. Dat vinden het NIOD, het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. en het Koninklijk Instituut voor Taal, Land- en Volkenkunde. Correspondent Michel Maas in Indonesië. Een definitief onderzoek ruim 60 jaar na dato. Waarom zou die behoefte er nu ineens zijn, denk je? Nou, het is nog steeds actueel en misschien nog wel actueler dan het geweest is, uh, vooral sinds vorig jaar eigenlijk. Want vorig jaar heeft een rechtsbank, de staat uh, Nederland, gedwongen om excuses te maken voor een bloedbad in het Javaanse dorp Rauwegedee. En uh, Nederland werd ook gedwongen tot het betalen van schadevergoeding. En uh, dat heeft geleid tot een nieuwe zaak die net is aangespannen. Dat ging over een aantal andere misdaden op het eiland Sulawesi. En uh, ja, die zaken die blijven nu ineens uh, opkomen. En uh, de rechtbank die heeft natuurlijk sowieso al uh, behoefte aan... Uh, heldere, duidelijke feiten over wat er nou eigenlijk is gebeurd. Maar ja, doordat die zaken naar boven komen, zijn ook andere mensen vragen gaan stellen. En zou het inderdaad mooi zijn als deze zaken gewoon eens goed zouden worden uitgewerkt. Ja, want is dat ook de behoefte in Indonesië? Zitten ze daar te wachten op een dergelijk onderzoek? Nou, Indonesië heeft altijd uh, een beetje de houding gehad van... ach, van ons hoeft het niet... Uh, dat heeft een paar redenen. Om te beginnen uh, staan ze niet zo graag, niet zo vaak stil bij het verleden. Dat is voorbij. Het is lang geleden. Dat vinden ze daar ook. Maar ook uh, zijn ze een beetje beducht uh, over wat er uit zo'n onderzoek zou kunnen komen. Want Indonesië zelf is ook niet zo heel netjes geweest in die oorlog. Er zijn uh, misdaden aan allebei beide kanten gepleegd. En misschien vinden ze het niet zo fijn als, als die ook naar boven komen. Dus uh, wat Indonesië betreft, ach, uh, ze hebben het misschien liever niet. Het enige wat ze hier uh, interessant vinden is als inderdaad uh, uiteindelijk Nederland op de knieën gaat... excuses maakt en schadevergoeding betaalt. Dat vinden ze dan nou weer wel interessant. Ja, maar wie wil het dan wel? Alleen die instituten? Uh, die instituten. Ik neem aan ook uh, de rechtbank die daarbij betrokken is. Die, uh, die wil natuurlijk meer hebben dan alleen maar wat getuigenverklaringen... van hoogbejaarde nabestaanden. Dus uh, wat dat betreft uh, is het nuttig. Maar het, het is ook uh, ja, sowieso wel mooi om dat verleden ook eens een keer duidelijk op een rijtje te hebben. Want er is wel van alles over geschreven, maar het is er nooit helemaal goed in kaart gebracht. Er zijn een hele hoop dingen verzwegen. En er ligt ook nog een hele hoop uh, verborgen in de archieven her en der. Ja, Michel, dat verbaast me. Hoe kan het dat dit nog nooit goed onderzocht is? Nou, er zijn onderzoeken geweest in het verleden. Zelfs in de jaren 40 zijn er al onmeteen geweest na die bloedbaden. En in de jaren 50 is er nog eens een groot onderzoek geweest. In de jaren 60 is er nog eens een excessennota overheen gekomen. Die heeft dus al alle zeg maar, oorlogsmisdaden die toen excessen werden genoemd, op een rijtje gezet. Maar dat, dat is maar een lijstje van voorbeelden van wat er is gebeurd. Maar nooit heeft iemand al die onderzoeken bij elkaar gepakt... en de, de archieven er nog eens goed bij gehaald... om te kijken waarom die dingen zijn gebeurd... en, en hoe ze precies in hun werk zijn gegaan. Want, want zijn er ook Indonesische archieven hierover? Want de, de, de organisaties die het onderzoek willen... die willen ook de Indonesische archieven inzien. Bestaan die? Ja, er zijn archieven. Er zijn een, deel, een deel van de Nederlandse archieven zijn overgedragen aan Indonesië... en die liggen hier ergens. Uh, veel burgerlijke archieven die liggen netjes opgestapeld in een uh, uh, nationaal archief hier in Jakarta. Dat wordt beheerd uh, met mee, met samenwerking, in samenwerking met Nederland... Dat ligt er allemaal wel netjes bij. Maar er zijn archieven die her en der verspreid liggen. Onder andere bij Defensie, ergens. Waarvan niemand weet in welke staat ze verkeren. Want nou ja, er, er zijn hier archieven die zijn compleet opgegeten door de termieten. Ik heb voorbeelden daarvan gezien. En uh, dat zijn gewoon kasten vol met, uh, met de ruggen van de boeken staan er nog. Maar als je ze eruit haalt, dan vallen ze uit elkaar. Mm. Ja. Dus uh, ja, de, de vraag is wat er nog over is en ook wat er nog toegankelijk is. Waar je bij mag en waar niet. Oké, okay, Michel Maas vanuit Indonesië, dankjewel. Tijd voor de dagelijkse column. De Radio 1 Sportzomer column. En die is vandaag van Schrijver en volkskant publicist Peter Middendorp. Ik had het land wel wat succes gegund, maar van alle mensen op de wereld... vind ik de vernederende uitschakeling van Oranje het ergste voor mezelf. Nog acht weken sportzomer te gaan. Ik mag daar nog elke dag een stukje over schrijven. Bij succes vreten de mensen alles, maar wie leest er nu nog flauwekul? Ach, mijn hart is zwaar en droef. Ik kan de tent wel sluiten... Zelfs de vernederingen die Ruud Gullit en Estelle Kruif... de afgelopen dagen vrijwillig in de Telegraaf hebben ondergaan. Nieuws waarvan ik normaal gesproken toch altijd even opleef. Willen onder mijn ogen niet meer glansen. Enthousiasme over het EK had moeten overspringen op de Tour... en daarna op de Spelen. Het had de mooiste sportzomer van de wereld moeten worden. Maar nu is alles voorbij. Als ik mijn ogen even sluit, zie ik Epke zonder land al uit de ringen vallen... rijdt Bouke Mollema van de verkeerde kant van de berg. Ruud en Estelle gaan scheiden. Er is niets meer aan te doen. Ruud had zijn golf en zijn affaires. Estelle een nieuwe liefde. De kickbokser Harry Badder. In de Telegraaf zei Estelle, Harry heeft mij niet afgepakt. Ruud heeft me weggegeven. Het was mooi gezegd. Niet afgepakt, maar weggegeven. Je weet nog altijd niet wat waar is natuurlijk. Je weet nog altijd niet wie van de heren de meest actieve rol heeft gespeeld. Het enige dat we nu wel zeker weten... is dat Estelle tijdens de romantische overdracht... in ieder geval niet om haar mening is gevraagd. Gisterenmiddag is Oranje op Schiphol geland. Beelden van de aankomst zijn doorgedrongen tot de sportjournaals. Maar ik hoefde het niet te zien... Vernedering behoeft geen pottenkijkers, maar privacy. Vernedering en privacy horen bij elkaar als Yin en Yang... als Ruud en Estel, als boter en suiker. De jeugdige handtekeningenjagertjes in de aankomsthal van Schiphol... met hun blonde haartjes, oranje shirtjes en schijnheilige gezichtjes... die weigeren te begrijpen hoe erg het is om Robin van Persie te zijn hebben het dan ook uitsluitend aan zichzelf te danken... dat zij door onze jongens straal voorbijgelopen zijn. Dankjewel, Peter Middendorp. Morgen weer een nieuwe column, dan is die van uh, Cindy Pietersen. Van wel hard over die kinderen. Ik vroeg me af of uh, Laron uh, Tevries uh, van de GGD... had u ze toegejaagd of uh, boeggeroepen als u op Schiphol had gestaan? Um, nou, geen van uh, tweeën. Nee? Gewoon uh, als supporter. Genageerd. Je... Nee, nee, nee, oh. nee. Je bent echt supporter, ook als het uh, slecht uh, gaat. Dan, dan hoort roepen uh, ook niet erbij. Maar ze hebben ook niet goed uh, gespeeld, dus ik ga ook niet uh, juichen. Ik snap ook niet dat die mensen überhaupt naar Schiphol... dan kom je, ga je helemaal naar Schiphol om dan boer te roepen. Dat, nou, dat, dat is ook voor de kinderen, denk ik, omdat ze graag handtekening willen hebben van uh, de spelers. Ja. Denk ik ook. Meneer Vries, u heeft de afgelopen 20 minuten gebruikt om op uw iPhone... het hele rapport te lezen van de Ombudsman. Zonder er nog dingen in waarvan u zegt dat is nog wel uh, de moeite waard om even te vertellen? Nou, Het rapport heet Het spijt me. Uh, dus dat uh, zegt ook al iets over de strekkingen van het uh, rapport. En heel bijzonder is dat uh, Brennick Meijer al een voorbeeldtekst heeft uh, gemaakt. Wat beide ministers zouden kunnen uitspreken. De minister hoeft alleen nog de handtekening eronder te zetten. Ja, dus uh, Brennick Meijer is echt overtuigd dat excuses op zijn plaats uh, is. Uh, in zijn voorwoord uh, meldt hij ook van een zorgvuldige orchestratie tussen de minister en de ambtelijke top... wat betreft de voorbereiding van de horenszitting. Dus ik ben heel benieuwd wat Brennick Meijer vindt... van deze orchestratie nou, tijdens en, de, de kom horenzitting. komt straks, dat kunnen we vragen. Ja. Meneer Kuipers, morgen is de Wereldvluchtelingendag. Gaat uw organisatie nog iets speciaals doen dan? Zeker, wij houden onze jaarlijkse Umbrella March... met witte parapluizen. Wat we door heel Europa doen, houden we dit jaar in Den Haag... om speciaal aandacht te vragen voor de kinderasielwet. Kinderasielwet. Oké, okay. Jasper Kuikens, plaatsvervangend directeur van Vluchtelingenwerk. En Laurent de Vries, directeur van GGD Nederland. Fijn dat jullie hier waren. Dank daarvoor. Graag gedaan. Graag gedaan.